In Birmingham, in het zuiden van de VS, is de bomaanslag herdacht... op een zwarte kerk, precies 50 jaar geleden. Daarbij kwamen vier meisjes om het leven. Honderden mensen woonden in de kerk een les bij van de zondagsschool... dezelfde les als de meisjes kregen voordat ze omkwamen. Buiten werd een krans gelegd op de plek waar in 1963... leden van de Ku Klux Klan met dynamiet een gat in het gebouw bliezen. Een klein jaar na de aanslag werd in het Amerikaanse congres... een wet aangenomen waarmee de segregatie in de VS werd verboden. De voormalige minister van Financiën, Summers... heeft zich teruggetrokken als kandidaat voorzitter van de Fed... het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Summers was een van de favorieten voor het opvolgen van Ben Bernanke. In een brief aan president Obama schrijft Summers... dat hij een moeizame benoemingsprocedure verwacht. En dat is niet in het belang van de Fed en de regering, schrijft hij. Een grote groep democratische senatoren heeft volgens sommige media... een voorkeur voor Janet Yellen als nieuwe voorzitter van de FED. Ze is op dit moment vicevoorzitter. De termijn van Bernanke als FED-voorzitter loopt op 31 januari af. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg en het klaart op. Overdag van tijd tot tijd zon, maar ook buien, vooral in het noordwesten. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zo klinkt een uh, slidegitarist van klasse, Sonny Landreth... heeft een hele speciale en nogal unieke speeltechniek. Geeft hij ook cursussen in uh, die op YouTube te volgen zijn. Sonny Landreth, onthoudt die naam. Uh, hij ging aardig te keren in All About You... En wat gaan we het komend uur doen in het laatste uur... tussen vijf en zes van uh, KRO's Nacht van het Goede Leven? Nou, we hebben poëzie met Col van Gemert. We hebben de column van uh, Marjolein van Heemstra. Ef Starik vertelt over zijn hoogbejaarde moeder. En uh, wij verwachten ook Kenner en zelf uh, uh, benoemd voorzitter... van de Stichting Promotie Achtergrondmuziek, kortweg Spam... Rex van Beuningen. Voor dit alles uit. Uh, de Ray Letts, dat was het uh, achtergrondkoortje van Ray Charles... die konden ook wel wat op hun eentje. One Room Paradise zingen bijvoorbeeld. ik One Room Paradise van de Raylets. Ko van Gemert, die zoekt en leest poëzie voor de nacht. En het thema is beelden als mede schilderijen. Vorige keer heb ik wat gedichten gelezen bij beelden en bij schilderijen. Daar wou ik nog even mee doorgaan. Maar nu dan van schilderijen van één en dezelfde schilder, namelijk Rembrandt. Dit boekje. Twintig nieuwe gedichten naar de oude meester heet dat. is uitgegeven door het Rijksmuseum in 2006. Toen was er een tentoonstelling... alle schilderijen van Rembrandt in het Rijksmuseum. En daar uh, wou ik wat gedichtjes van lezen. Hier is een schilderij te zien. Het portret van Johannes Wittenboogaert. Raymond predikant. En daar heeft Bernleff dit gedicht over geschreven. Handen. De ene en de andere hand, ze weten niet van elkaar. De een verdween, de ander bleef. Gescheiden door 372 jaar. Ik kijk ernaar, dan naar mijn hand die schrijft. Hoe hij steek voor streek de hand legde op het hart. Met zijn vingers bijna de geschilderde raakte. De waarheid van het vermoeide hoofd. Rustend op de fijn geplooide kanten kraag. De man verdween. Zijn beeld bleef achter. De stille hand wijst op de schildershand, die hier tot stilstand kwam. Ik trek mij terug en licht de hand met wat ik schreef tot hier. Ja, ja het is natuurlijk nog leuker als je dat schilderij erbij had kunnen zien... maar dat is nu even niet mogelijk. We zien hier een plaatje? Dat is waar. Het volgende plaatje is het portret van een vrouw, vermoedelijk Rembrandts vrouw, Saskia van Uilenburg. En daar heeft Anna Enquist het gedicht Rembrandt en Saskia opgemaakt. Hij schildert in het huwelijksjaar zijn vrouw. Hij schildert wat met haar verloren gaat achter het zoete kindspek, de verlegen lippen en het roze oor. Hij schildert haar, slierten en parels. Glazen oorhanger die hem een middag neemt. Doorzichtigheid wekt razernij. Hij schildert, maar wat schildert hij? Niet hoe zij was, maar wat zij dacht, wat zij achter de ezel zag, wat zij vertelde met die blik. Toegangsbiljet tot doffe rouw, een zelfportret. Portret van zijn vrouw als zelfportret. Er staan een aantal zelfportretten in het boekje. Deze is het zelfportret als de apostel Paulus. Als je dat zou zien, dan zou je het herkennen. De wereld begon met zo'n tulband op zijn hoofd. Ja, een mooi donker. Ja, en Rutger Kopland heeft daar dit van gemaakt: zelfportret. Ik kijk in het portret en het begint te leven. Voor mijn ogen verandert langzaam de blik waarmee hij mij aankijkt. Even glimlacht het, alsof het zich verontschuldigt voor zijn aanwezigheid. En voor de vragen die het bij mij oproept, dan krijgt het iets pijnzends, met een zweem van meewarigheid, van twijfel, van milde spot. Maar misschien is het ook teleurstelling, de melancholie van een man die in zichzelf kijkt en ziet hoe ver er voorbij is. Was dit het wat Rembrandt zag toen hij in de spiegel keek en daarin zocht naar zichzelf? Hmm. Ja, Kopland, ja, ja dat kies ik altijd uit. Ik vind het ja, ja, ja. altijd mooi. En dan een uh, wat jongere dichter waar ik mee afsluit. Dat is Victor Schieverly. En die heeft een, een gedicht gemaakt... bij het schilderij Rembrandt's Zoon in Monniksdracht. Mogelijk voorgesteld als de heilige Franciscus van Assisi. Een vader ziet zijn zoon. Een vader ziet zijn zoon, vraagt... Trek die monnikspij aan, dan valt het licht mooi op je gezicht. Zijn gezicht, voorzichtig ingehouden, beschut aan beide zijden door oudgeurende stof. Hij gaat zitten in de montere ochtendzon, tegen de aarde donkere muur, in de kastanjekleurige pij. De zoon kijkt niet terug, richt zijn blik naar de grond, alsof hij weet wat komen gaat. Nog steeds ziet een vader zijn zoon, bijgekleurd aangestreken, gefixeerd, de verf niet bestorven. nice singing wonder wonder what you might do you can't simply hide our dream in the blue don't try to fight don't let me go you've gone too. far.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 Say Go, Father, Father, why let me go? Father, please, Father, please, don't let me go. Father, Father, why let me go? Father, please, Father, please, don't let me go. go, go, go, go de frasering heeft ze. Laura Vula was dat uh, ze was uh, te zien en te horen bij North Sea Jazz. En, zo is mij verteld, ook in uh, een commercial voor... Uh, zeg maar, uh, hoe zal ik het netjes formuleren, een Brit warenhuis. Um, want dat wil trendy zijn, en dat is zij. Uh, Laura, die sloot aan op Ko van Gemert. We gaan door met uh, de theatermaakster, schrijfster... en dichteres Marjolein van Heemstra. Zij schrijft wekelijks een fijne column voor... Trouw, het dagblad. Ze onderzoekt haar Facebook-vrienden. Wat zijn dat nou eigenlijk voor vrienden? Tussen de aanhalingstekens? Ook tijdens haar vakantie deze zomer zat ze niet stil op dat gebied. Luister maar naar Marco. Dat is een Facebook-vriend die ze trof in Nicaragua. Mijn Facebook-vriendschap met Tom begon zoals veel Facebook-vriendschappen. Een kort gesprek, geen tijd of zin om lang met elkaar op te trekken... en een paar uur later het verzoek. We ontmoetten elkaar op het sprookjesachtige strand van Santa Teresa in Costa Rica. Hij probeerde met zijn iPhone een foto van zichzelf te maken... met op de achtergrond de zon die vuurrood in de zee verdween. Hij was niet de enige. Het strand stond vol met mensen grijnzend naar hun iPhones... in de hoop op een goede profielfoto met tropische zonsondergang. Maar Tom kwam er niet uit. Hij bukte, strekte, kantelde zijn telefoon op zoek naar de juiste hoek. En vanaf mijn plek, een paar meter verderop, zag ik hem stuntelen en bood aan de foto voor hem te maken. Het werd nogal een operatie. Tom wilde namelijk dat het leek alsof zijn wijsvinger precies bovenop de zon stond. Alsof hij de zon zeg maar naar beneden duwde. En hij was kritisch. Pas bij de zevende foto vond hij dat het leek alsof hij de zon aanraakte. Iedereen gaat dit zien, verklaarde hij zijn perfectionisme. Iedereen. Dus het moet wel awesome zijn. In het korte gesprek dat volgde... vertelde Tom dat hij er nog niet helemaal in zat hier in Santa Teresa. Op de terugweg van het strand naar ons appartement... zag ik hem zitten op een terras. Alleen. Met een pinacolada. De volgende ochtend waren we Facebookvrienden. Toms laatste post was mijn foto van hem met die vinger op de zon. Begin van een wilde avond stond eronder. Geëindigd in de Coco Loco. Dat was raar. Niet alleen omdat zijn pinacolade-moment... <laughs> Sorry, ik moet lachen. Ja. Omdat het zo'n sukkel was. Heeft het aan. zo dom. Want het was gewoon helemaal niet waar. Nee. Dat was raar. Niet alleen omdat zijn pinacolade-moment... er alles behalve wild uitzag... maar vooral omdat de Coco Loco... de lokale discotheek daar... dicht was de vorige avond. En dat Tom dus aan het liegen was tegen de mensen thuis. Smiddags kwam ik hem weer tegen... Ik vroeg hem naar die post, voorzichtig, omdat hij het vast gênant vond dat ik hem op een leugen betrapte. Maar Tom had nergens last van. Gewoon een beetje trip-editing, zei hij. Ik lachte, ik vond het goed bedacht, trip-editing, maar hij was heel serieus. Als het niks is, zei hij, moet je er zelf wat van maken, dat doet iedereen op Facebook. Ik zocht het op en het bestaat echt, trip-editing. Sterker nog, het schijnt te werken. Je maakt een online versie van je vakantie zoals je zou willen dat die was. Facebook-waardig. En dat beïnvloedt je ervaring, want hoe meer mensen een opgestoken duim onder jouw verzonnen vakantie plaatsen, hoe meer je zelf gaat geloven dat het waar is wat je hebt gedeeld. Dat het leuker was dan het was. In hetzelfde onderzoek stond dat mensen tijdens hun reis steeds vaker rekening houden met eventuele Facebook-foto's. Als je kan kiezen tussen een rustige natuurwandeling of gillend van een waterval springen, ga je voor de waterval, want betere foto's, dus meer likes, dus een betere vakantie. S'avonds drink ik een biertje met Tom. Hij heeft, zegt hij, het vakantiegevoel eindelijk te pakken. Misschien had hij wat tijd nodig, of misschien zijn het de 74 likes onder de foto waarop hij de zon in de zee duwt. Hoe dan ook, zijn trip is nu Facebook waardig. Na het biertje gaan we naar de Coco Loco. Het is een leuke avond, maar Tom maakt geen foto's... en de volgende dag is er geen nieuwe status-update. Op Facebook was hij namelijk al in de Coco Loco geweest. De werkelijkheid liep alleen nog wat achter. Facebook. Facebook! On Facebook! <smacht> <kupen> <hupen> wat heeft ze gelijk, wat heeft ze gelijk, Marjolein van Heemstra. Ik zou het ook wel eens willen, hoor, op Facebook gewoon uh, iets zien als... Uh, Gisteravond uit eten geweest. Was niet te vreten. En ik ben er ook uit, achter gekomen dat uh, ik volstrekt uitgepraat ben met mijn vriendin. Maar goed, het zal wel een illusie blijven. Dat zet niemand erop. Doe, doe dat nou, tenminste als het ook echt waar is. Ook als het niet waar is, ik kan mij het schelen, Ik ga het toch niet verifiëren. Marjolein van Heemstra's columnserie met de titel 1100 Facebook vrienden. Die kunt u ieder weekend vinden in een van de bij bijlagen van Dagblad.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 Sometimes I feel like a motherless child. Station. Moeder houdt haar tas stijf onder haar arm geklemd. We zijn immers in Amsterdam, die grote stad... waar je enorm moet uitkijken dat je niet beroofd wordt of de weg kwijtraakt. Ik heb haar van het station gehaald... We zijn op weg naar de Roetvink. We lopen door de Van naar de Haarlemmerstraat, door de overvolle straat, op de veel te smalle stoep, vergeven van stoonde toeristen met een muts op met van die verdrietige touwtjes eraan. Dragen het opschrift Amsterdam, dan weet je tenminste ongeveer waar het ter wereld je je bevindt. De muts die je daar overal kunt kopen, en dat doen de toeristen dan ook, een muts kopen. Ze lopen met die muts op verdwaald rond... samen met mijn moeder, haar tas stijf onder haar arm geklemd. Meneer Dok. Ik laat meneer Dok mijn moeder zien. Ze komt hier nu toch vlakbij te wonen, in de Roetvink, Kimmers. Meneer en mevrouw Dok zijn de Haringkar op het Haarlemmerplein... Ze verkopen de beste haringen die ter wereld verkrijgbaar zijn. Ze zijn altijd in voor een praatje. Ik heb in de loop der jaren een soort van vriendschap met ze gesloten. Ze weten wie ik ben en waarom. Ik heb eens op tv gezegd hoe goed hun haring is. En sindsdien kan ik niet meer stuk natuurlijk. Ik trakteer. Moeder zegt dat de haring erg lekker is. Dat ze van plan is hier om de hoek te komen wonen. Ze vertelt erbij dat ze een hondje heeft. Dat het hondje Bonnie heet. Dat hondje gaat ze hier ook uitlaten. Ik aarzel of ik zal vertellen over het poepzakje dat de hondenbezitter hier bij zich draagt. We hebben alle vertrouwen in de toekomst. Sorry. A long way from home. Ach, ach, ach, ja. I feel like a motherless child van Jimmy's Cat. Goed, F-punt sta ik. Nu ook... Terug te lezen iedere maandag en vrijdag in dagblad Trouw. Uh, Van F. Stadik verschijnt uh, in november. Uh, verschijnt een boek met zijn columns erin bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. Moederdoen was dat. Ja, de J. Giles band Die timmerde ontzettend aan de weg. Het was een heel fijn beentje. Totdat ze succes kregen internationaal. Toen uh, ontplofte de zaak gingen ze meteen uh, uit elkaar. Dat was nog helemaal niet het geval bij Whammer Jammer. wat moet het een genot uh, geweest zijn om dit live mee te maken. hebben Jammer van uh, de Jay Giles Band. Ja, ze plofte inderdaad bij de successen van Centerfold... en dat soort uh, muziek in de jaren tachtig. Vreemd dat mensen succes niet aankunnen... Toen, vonden ze, toen kregen ze ruzie en wisten ze ineens niet meer... wat moeten we nou gaan doen, want dan moet het succes herhaald worden. Dan krijg je uh, ja, uh, managers van de platenmaatschappij... die je onder druk gaan, uh, gaan zetten. Eigenlijk heel goed dat ze uit elkaar zijn uh, gegaan... onder dat soort omstandigheden. Wij uh, verwachten tussen nu en uh, pakweg zes uur... Rex van Beuningen. Hij ja, is er nog niet en wij maken ons een beetje zorgen. gemist, Rex, bel ons dan. Um, we wachten rustig af, samen met Nina Simone... en het altijd weer opgewekte Go to Hell. that you go to hell you'll go to hell so you're living high and mighty rich off the fat of the land just don't dispose of your natural soul because you know you'll go to hell, that you'll go to hell. Say hell, where your natural soul burns. Hell, where you pay for your sins. Hell, keep your children from wrongdoing, cause you know done well. So you know Go to hell. Dat dat. Leuk om dat te horen. Zochtens om drie minuten over half zes. Go to hell. Stel, je kan leuk zingen en je broertje ook. Dus dat ga je al heel jong doen als je tiener bent en je krijgt succes. Maar dat succes blijft maar de hele tijd. En dan kan je elkaar na een jaar of vijftien niet meer uitstaan. Dat is precies wat er is gebeurd met de Everly Brothers. Die konden elkaar echt niet meer zien of horen op een gegeven moment. Ik kan me zo goed voorstellen. Ze hadden niet, ze hadden niet de pest aan elkaar, maar dat zingen de hele tijd. En, dan, en er leuk bij kijken. Afschuwelijk. Dat was nog niet het geval, hoor, toen ze deze zongen. Het suikerzoete. Love is strange. Ik vind hem leuk vanwege, vanwege de gitaar eigenlijk.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 Vannacht, uh, sinds twee uur, uh, doet Joop Scholten de techniek van dit programma. <laughs> en, die, en die heeft me zojuist toegevluisterd... dat hij nog nooit iets vreselijks heeft gehoord als dit hier... van de Everly Brothers. Love is strange. Hij heeft zich manmoedig door die drie minuten heen geslagen. Dat dan weer wel. We verwachten over een uh, minuut of vier, vijf... Uh, de bespiegelingen van popkenner Rex van Beuningen. Voor die tijd Joe Cocker met... Uh, met aan de piano Leon Russell in Delta Lady. Toen was het nog goed tussen die twee. Uh, later gingen ze op tournee met de Mad Dogs and Englishman tour. En uh, toen bleek dat uh, meneer Russell een heleboel geld verdiende. Meneer Cocker er bijna niks. En bovendien uh, vond Leon Russell het nodig... om steeds meer mensen bij die uh, tour uit te nodigen. Vooral vrouwen. Dus het werd een enorm gezelschap waar Kokka helemaal geen overzicht meer over had. Sindsdien heeft hij niet meer met Russell willen praten of werken. Goed, bij Delta Lady was alles nog koekendij. Hele goede morgen Rex van Beuningen. Een hele goede morgen Jan Neeman. Ja jij uh, in de regel, zo hebben we jou leren kennen, ben jij niet de man van de platgetreden paden. Maar Zeker. toch wil je wel een overbekend liedje laten horen vanochtend. Ja ik, uh, ik vertelde je vorige week dat ik was blijven hangen in Bourgogne bij Frans Cal En uh, daar gezellige weentjes zat te drinken. En daar kwamen weer allebei dingen terug. En, uh, en ik ben uh, dat heb ik misschien niet verteld. Maar ik ben er op een marktje geweest. En daar vond ik bij een grenier wat bij een uh, kofferbakmarkt uh, zogenaamd noemen, vond ik allemaal geweldige uh, singles. En die heb ik daar heb ik een selectie voor je meegenomen en ook voor de luisteraars uiteraard en dan kwam ik dit plaatje tegen nou, dat, ik, dat brand in mijn handen, dat moet ik je laten horen. Want dat is namelijk Le Lion et mort. En wat bleek, ik zag dat zo en ik denk wat, wat, wat, wat is dat hè? Een orkestron uh, Claude Vazory, ook weer zo'n uh, een... Claude Vazory, wie is dat? Ja. ja, dat is een groot vraagteken. Dat is een, uh, een man die een uh, orkest in die in de jaren 60 is dit gemaakt, uh, en die heeft dus uh, uh, het Wimo Way opnieuw opgenomen, maar dan op zijn Frans. Hè, want de Franse Roodland die pakte dat natuurlijk op hun eigen manier aan. En uh, ik heb uh, we hebben daar wel eens aandacht aan besteed, dus een heel verhaal. Ik zal het proberen kort en bondig te houden, maar dat is een Zuid-Afrikaans nummer en dat is door een Zulu meisje gezongen. Dat was eigenlijk grappig detail, de uh, schoonmaakster van de, van de platenmaatschappij en die mocht een plaatje opnemen. Dat is een enorme hit geworden. Wereldwijd, er zijn films over gemaakt. Musicals, 15 miljoen aan revenue. En waar gaat dat naartoe? Niet naar dat meisje. Maar het heet dus The Lion Sleeps Tonight. Ja, The Lion Sleeps Tonight. En hier. ma Wee. Ah oui, moi, ah oui En hier heet het Lilion et mort. Nou, dus in Frankrijk... Heb jij uh, lagere school Frans gehad? Dat is de... De, l, uh, de leeuw is dood eigenlijk. Hè? Dus hij slaapt niet, hij is dood. Ja. Waarom hebben de Fransen, want jij weet dat, waarom hebben de Fransen voor die optie gekozen? Dat is een nogal morbide reden, denk ik. Ik denk uh, dat... Uh, dat uh, ze hebben hem gewoon laten inslapen. Eigenlijk met een spuitje, denk ik. Hè? En dat is uh, niet zo gezellig. Maar laten we vooral vrolijk blijven. En uh, ik, ik wil toch even. Een uh, een stukje laten horen. Want maar we er... hebben het dus over euthanasie op een leeuw uh, uh, inwezen. Terwijl die in Amerika is... in Amerika sleep hier gewoon. Ja, en uh, dat is wel interessant, want misschien waren de Fransen wel uh, hun tijd ver vooruit eigenlijk. Hè? Wie was dit nou ook alweer? Ja, Claude Vazori en zijn orkest. Claude Vazori en zijn orkest. En, zijn orkest. en wie zingt hier? Dat weten we dus niet. Dat weten we niet. Dat is een groot vraagteken. Dus als er mensen zijn die uh, weten wie bij Claude Vazori de vocalist was, dan kunnen ze ons remelen uh, bij, uh, bij de nacht van het goede leven. En ja, maar het is interessant hè? Oh ja, heel, ja. ja heel andere, heel andere aanpak, hè. Het is toch wel leuk om het in de Franshoek een te horen, die Aoui Mouwee. Ja, hele andere aanpakken. Lyon en Mor, dat is. Tof vriend, maar ja, daarom, daarom wil ik het graag aan uh, de luisteren. Ja, o, ja. Hoor eens even. En morgen is zwaar. Hij gaat dus eigenlijk dood. Het is wel zielig, hè? De, de leeuw is doodgegaan vanavond. Het is wel een beetje een zielige aflevering van... Het was een bewust gekozen. Heeft die leeuw erom gevraagd? Dat was een springlevende leeuw. En, uh, uh, Niks aan de hand, die lag gewoon een beetje. Die lag slapende rijk te worden eigenlijk hè. Maar uh, uh, het is dus. Uh, ja, in, in Frankrijk hebben ze dat een beetje anders uh, bekeken. Dus moeten we dat nou sociologisch duiden, Rex? Och jongen. Dat is een moeilijke vraag. Maar ja, moet de leeuw dood in Frankrijk, in Amerika gewoon? is, ja, ja, ik kan natuurlijk elke... Er zijn vele leeuwen en vele Sinterklaas eigenlijk, hè. Dus uh, ja, ik, uh, ik zou het niet weten, maar ik vind het best interessant. Ik wou het gewoon even aan de luisteraar laten horen. Het is ja. trouwens voor het eerst dat jij een artiest draait... die je zelf niet gekend hebt, hè? Nee, dit is, dit is inderdaad uh, een vraag. Uh, ja. maar ik denk... Het, toch, het singeltje toch even mee. Nou, uit een kofferbak gekocht, ja. op de markt van? Van, uh, dat plaatsje heette Flex... Ha, dat is grappig. Ja, dat is... Rex in flex. Ja, Rex in flex, inderdaad. Uh, F-L-E-I-X, daar was ik. En uh, ik, ik trof daar allemaal uh, schitterende plaatjes. Dus ik denk ook dat we de komende weken nog... Uh, nog uh, veel leuke Franse plaatjes uh, gaan horen, Jan. Dankjewel, Rex. En tot volgende week. Is toch wel weer een interessante bijdrage, hè? Ja, nou, ik vind... Alleen, ja, ik blijf toch een beetje, een beetje zitten... met een aantal blijf vragen. Een vraagtekens uh, zitten, Heb ja. jij dat niet? Dat je dan denkt... ja, dan uh, moest die leeuw dood? En, uh, ik snap het eigenlijk niet helemaal, Rex. Had je dit niet... wat... wat uh, had je dit wat moeten doen? Misschien niet. Nee, hè? Maar, maar ja, ik, het, is, uh... het is gebeurd. Ik bedoel, we hebben het gedraaid. We kunnen niet meer terug. Ja, ik kan er maar één ding op zeggen. En dat is awimuwee. Parmen uiteraard van David Bowie. Daarvoor uh, Rex van Beuningen met zijn bespiegeling. Hij zit toch weer in de trein terug naar uh, Roermond. En zeggen hem dank, volgende week is uh, Rex er weer. Stevie Winwood, die zat in een bandje... toen hij nog maar een jaar of zeventien was... in een bandje, de Spencer Davis Group. Hij zong daar en uh, na een paar jaar dacht Stevie... ik begin voor mezelf, ik ga naar een andere band. Daarmee was ook meteen de ziel uit de Spencer Davis uh, groep uh, verwijderd. Het hield ook bijna op. Ze hadden nog één hit. En dat was deze. Who does sell time yeah. is someone who's life Dus hout hakken op een uh, cello. <laughs> uh, time Seller was dat. Hoe jaren 60 wil je het hebben? Uh, we kunnen er nog eentje kwijt van Gary Brooker. Je weet wel. Van Brookhaven. No more fear of flying. Harry rooker en No More Fear of Flying. Het is uh, bijna zes uur. En zo kwam er een einde aan deze nacht van het goede leven van de KRO. Ik zeg dank aan Joop Scholten voor de techniek... en Lis van Scherpenzeel voor de regie. Wie het allemaal nog eens tot zich wil nemen... dient te gaan naar www.adelinevanlier.nl. Daar is van alles terug te luisteren en te lezen. Podcasts zijn er te vinden... Uh, dat kan trouwens ook allemaal op de site van Radio 1. Dat kan ik er ook aan toevoegen. Um, mailen kan ook al. Met klachten. Dat het vannacht waardeloos was. Uh, mail dan naar hetgoedeleven.kro.nl. Hetgoedeleven.kro.nl. Volgende week dan, uh, zit Adeline van Lier hier weer. En dan heeft zij onder meer te gast de Bush Bandits. Ik citeer Adeline nu. wereldpremière op de nationale radio geen idee hoe ze klinken. Dat wordt nog wat. We zullen het meemaken. Fijne week.